uur met het, journaal. het plan om zeven grote rechtbanken in Nederland flink te laten krimpen is van de baan. Er blijven toch volwaardige zittingslocaties. De Raad voor de Rechtspraak zegt dat het mogelijk is omdat de politiek extra geld beschikbaar heeft gesteld. Het was de bedoeling dat bij de rechtbanken in Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad alleen nog eenvoudige kleine zaken behandeld zouden worden. Er zouden in die plaatsen dan geen grote zittingszalen en cellenblokken meer nodig zijn. Aanleiding was een bezuiniging van in totaal 88 miljoen euro. Nou, veel juristen liepen te hoop tegen die plannen. De klimaattop in Parijs is begonnen met een minuut stilte... voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs, Beirut, Bagdad, Tunesië en Mali. In zijn openingstoespraak benadrukte de Franse president Hollande het belang van de top. Het is een historische dag, zei hij, het gaat om de toekomst van de wereld. Voor het begin van de top riepen de Amerikaanse president Obama... en de Chinese president Xi Jinping alle landen op... om ook daadwerkelijk een akkoord te bereiken. China en de VS zijn de twee grootste vervuilers ter wereld. Tien voormalige medewerkers van de SNS-bank staan vandaag voor de rechter. Ze worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Voordat de bank werd genationaliseerd zouden ze voor bijna 2,5 miljoen euro fraude hebben gepleegd. De hoofdverdachte riskeren een gevangenisstraf van tien jaar. De andere verdachten kunnen maximaal acht jaar krijgen. Het is voor het eerst sinds de crisis dat bankmedewerkers wegens onethisch gedrag voor de rechter moeten komen. Oud-SGP-senator Gerrit Holdijk is overleden. Hij zat 25 jaar in de Eerste Kamer en werd steeds belangrijker toen het kabinet Rutte zijn steun nodig had om wetten door de Senaat te krijgen. Holdijk was al een tijdje ziek. Hij was 71 jaar. Het weer, vanmiddag en vanavond regen. De Zuidwestenwind wordt krachtig tot stormachtig. Het wordt 10 tot 12 graden. Ook morgenochtend regen, is middags droger en het blijft zacht. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken... 6 kilometer file door Bergingswerkzaamheden. De rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Ede over de A30 en de A12. En op de A6 van Lelystad naar Muiden staat tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost 10 kilometer. Komt ook door Bergingswerkzaamheden en daar is ook een rijstrook dicht.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 Lucky strike. Stuck in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 Leef ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Dus een vijand, maar ze is Het is goed, alo. Ik ben blij dat ik hier ben. Het is goed, dat ik Ik ben blij dat ik Ik ben dat ik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 It's all pop star All you have to change is everything you are sad with anyone But if I ever find that you've changed